Vooral de export van kalfsvlees naar de VS is belangrijk voor Nederlandse veehouders. Dat levert volgens het ministerie van Economische Zaken mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar op. In Irak is Al-Qaeda weer actiever geworden. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd na een gesprek met zijn Iraakse collega Al-Maliki. De twee bespraken in Washington hoe de terreur in Irak kan worden aangepakt.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 Met nu de nacht. you yeah. yeah. Thing you want done, baby? Als antwoord ook op TV. Zie je BM Text TV op kanaal 45. En dat zien ze dus in mij Ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder, maar mezelf des te leuker Heeft is zandbaas kaart Ik vind jou mijn grootste ver. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, heefste, stoerste, liefste, beste, pijnste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken. Ik ken veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, slanke mensen, mensen. slimme mensen, bijne mensen. Maar ik blijf de leukste, allerleukste, en bedankt. Dus. Ja, gedaan, ik ben de leukste. Ik ben de leukste.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 I'm <laughs> The rule. So tell me, can you feel the Mass coming with the FIFA, FIFA, FIFA We got it going on, so let me get my phone win on It's the blast on the past, then he heard her Me and the boys coming down with murder And it's gotta be the way Everybody wants to make a move, so just party oh, We can never a jam, so get your move on I'ma take this groove and slam How I want it Flip from the back to the front when I box me the manuscript, Cause I got the moves, and I'm always on the floor with the crazy, crazy rules. Tell me, can it feel the math skills coming with the fever, fever, fever.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 van zond